6 uur het NOS-journaal Lissalot Thomassen. 10 jaar cel geëist tegen benzinedief die man doodreed in filefuik. Voorwaardelijke straf voor gynaecoloog na dood pasgeboren baby. En veel schademeldingen door stormachtig weer. <tieden>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 ProRail heeft een diesellocomotief ingezet die meerijdt met de zware buien richting het noorden van het land. Mocht er ergens een gestrande trein staan vanwege een defecte bovenleiding, dan kan de diesellocomotief de trein wegslepen. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien en windstoten tot 80 km per uur. Volgens de ANWB leidt het stormachtige weer nog niet tot meer files dan normaal. Het aantal studenten dat uitvalt op universiteiten moet omlaag. Dat staat in de prestatieafspraken die het hoger onderwijs heeft ingediend bij staatssecretaris Zelstra. Nu haalt gemiddeld 60% van de studenten de eindstreep. Dat moet 70% worden. Ook mag het aantal lesuren van studenten op universiteiten en hogescholen per week nooit minder zijn dan 12. En moet de kwaliteit van de docenten omhoog. Instellingen hebben tot 2015 de tijd om de plannen uit te voeren.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 Sprinter Jurendi Martina is genomineerd voor de titel Europese atleet van het jaar. Dat heeft de Europese atletiekbond bekendgemaakt. Er zijn in totaal 15 genomineerden. Martina werd dit jaar Europees kampioen op de 200 meter en op de 4x100 meter. Op de Olympische Spelen in Londen bereikte hij drie finales. Op 13 oktober wordt de winnaar bekend. Het weer, er staat een stormachtige zuidwestenwind en aan zee staat soms een storm, windkracht 9. Vooral in het noorden komen nog een aantal fikse buien voor met kans op onweer en windstoten. De komende uren trekken de buien via het noordoosten het land uit en wordt het wat droger. Vannacht volgen vanuit het zuiden opnieuw buien. Aan zee is er opnieuw kans op onweer. De wind neemt vannacht af. Morgen wolkenvelden, zon en enkele buien bij 18 graden. Na morgen verandert er weinig. ANEB-verkeersinformatie. Door het onstuimige weer verloopt de avondspits... drukker dan gebruikelijk. 44 files. Ruim 200 kilometer alles bij elkaar. Een paar zaken vallen op. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... is een ongeluk gebeurd bij Barneveld. Er staat ruim 20 kilometer file. En de rechterrijstrook is dicht. In het noorden dan de A7 Heerenveen naar de Afsluitdijk... is een aanrijding geweest bij Oude Hastke. Dat veroorzaakt 3 kilometer file. En daar is de linkerrijstrook dicht. Bij Amsterdam daar gebeurden al een aantal ongelukken vanmiddag... En nu opnieuw bij knopend de Nieuwe Meer richting Den Haag. Er staat tussen knopend Watergraafsmeer en knopend de Nieuwe Meer... 8 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Maar het grootste probleem zit op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daar zijn ze al de hele middag bezig met het opruimen van een ongeluk. Bij Papendrecht staat file tussen knopend Gorkum en Papendrecht 17 kilometer. Er staat nog steeds een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Tussen Utrecht en Arnhem rijden geen treinen door een omgewaaide boom... En dat duurt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 Betaal je niet blauw? Ga naar kiosera.documentsolutions.nl document solutionsnl en ontdek de Task Alpha Multifunctionals met Prorato Color System. Hey, dat is lang geleden. Oh, inderdaad. Zullen we zaterdag afspreken? Leuk, maar... Oh, zaterdag zit ik in Drenthe. bungalowtje. En de week daarop heb ik een salsa-workshop. Oh, oké. Okay. En de week daarop? De week daarop ga ik lekker uit eten in Maastricht. Nou, Leuk.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 En Lucella Carasso. 9 over 6, goedenavond. Nog steeds het gesprek van de dag. De rellen in Haren. Ook op de scholen in Haren zelf... is vandaag gesproken over de rellen van de afgelopen vrijdag. Wij waren op een van die scholen om te horen hoe jongeren daar tegenaan kijken. In Saoedi-Arabië, maar ook in Engeland, is een nieuw type virus ontdekt. Het gaat om een virussoort waar ook SARS toe behoort... Eén patiënt is overleden, de andere patiënt uh, waarbij dat is aangetroffen... die andere patiënt ligt op de intensive care. We hebben contact met Roel Coutinho, directeur Centrum Infectie Ziektebestrijding bij het RIVM. Goedenavond. Ja, goedenavond. En ik begrijp dat Nederlandse onderzoekers een rol hebben gespeeld... bij het ontdekken van dit virus, of het in kaart brengen daarvan. Ja, de groep van uh, Ab in Rotterdam en Ron Fouchier... waar natuurlijk uh, ja, veel publiciteit over geweest is in verband met het uh, griepvirus... Uh, daar is, uh, die hebben een, uh, van een uh, arts in, uh, in Saudi-Arabië, hebben ze uh, op een gegeven moment een monster toegestuurd gekregen van een patiënt die daar overleden was en waar ze geen diagnose konden stellen. En daar hebben zij een nieuw uh, type virus bij gevonden, dat was dat coronavirus. En uh, toen is, uh, een paar dagen geleden, is er ook een patiënt opgenomen, ook uit Saudi-Arabië, althans daar is daar geweest, ze komt uit Qatar en uh, die patiënt is overgeplaatst naar Londen en daar is uh, hetzelfde virus gevonden. En dat heet het coronavirus? He heeft, heeft het centrum in Rotterdam die naam dan bedacht of is dit een bestaand iets? Nee hoor, dat is een heel uh, bekende groep virussen die... Uh, die ja, die, ja in, wij, de meeste mensen hebben er nooit van gehoord, maar het is een van de belangrijkste oorzaken van uh, verkoudheid. Bij, bij kinderen bijvoorbeeld, dus bovenste luchtweginfecties komen heel veel voor bij mensen. Maar ze komen ook wijdverspreid voor in het uh, dierenrijk. Ook bij, bij, bij varkens en bij, uh, bij vogels en uh, bij katten. En, uh, maar ja, de reden dat hier uh, toch men uh, wel bezorgd was... is natuurlijk dat ook het SARS-virus uh, behoort tot deze groep virussen. En dat gaf in uh, 2003 een uh, zeer ernstige epidemie... Die, uh, waar, waar heel veel mensen aan zijn overleden... En dat was afkomstig van vleermuizen. En, en zit dat risico er nu ook in? Of zegt u, de reden dat men bezorgd was, dat betekent dat die zorgen voorbij zijn? Nou, die, die zorgen die zijn er uh, bij elk nieuw virus. is altijd de vraag, waar komt het virus vandaan? Uh, op dit moment is er uh, die twee patiënten, die, die, die kennen elkaar voor zover wij weten, niet. Zijn beide wel in Saoedi-Arabië geweest. Eén is afkomstig daar vandaan. Maar het is, de eerste patiënt is maanden geleden en deze is pas nu, ja, er zijn geen aanwijzingen dat het zich verder verspreid heeft. Maar goed, er moet natuurlijk nu uitgezocht worden waar dat virus vandaan komt en of er ook bijvoorbeeld mildere gevallen voorkomen. Dat kost altijd veel tijd. Ja, want hoe kom je daarachter als je maar twee mensen hebt? Hoe kom je er dan achter waar dat vandaan komt? Uh, nou ja, je kunt uh, op basis van de van de eigenschappen, de genetische eigenschappen, hè, het is een virus met een bepaalde een RNA uh, heeft, het, heeft het als genetische structuur. En daarvan kan je, dat kan je precies uh, karakteriseren. En dan kun je kijken, uh, lijkt het bijvoorbeeld op virussen die bij, bij dieren voorkomen. Uh, en uh, ja, dan kun je bijvoorbeeld gaan zoeken in het dierenrijk. Bij SARS heeft dat heel lang geduurd voordat we wisten dat het uh, uit een vleermuis kwam. Uh, dat is hier ook een, uh, zou ook een heel gedoe kunnen zijn, maar het gaat nu eigenlijk veel meer om de vraag... zijn er uh, meer patiënten met bijvoorbeeld milde gevallen? Nou, dat kun je in de omgeving gaan zoeken. Je kunt uh, bloed afnemen bij mensen om te kijken of ze die infectie ooit hebben doorgemaakt. Maar dat is echt een langdurig zoekproces, uh, dus dat zal niet zo snel uh, duidelijk worden. Waar het nu om gaat, is de vraag, uh, is het inderdaad twee patiënten? Nou, alle aanwijzingen zijn twee patiënten die niks met elkaar te maken hebben... En dat moeten we heel zeker weten. En dan kunnen we daarna kan je rustig gaan kijken van... ja, wat is er verder aan de hand? Ja, dus het leidt tot alertheid, maar niet tot alarm. Mag nee, ik het zo dus samenvatten? Dat, dat is een uitstekende samenvatting. Goed, doen we het daarmee. Meneer Coutinho, dank u wel. Graag gedaan. Goedenavond. Goed gewerkt, dus hè. <laughs> De reilschoppers die afgelopen vrijdag de vernielingen aanrichten in het Groningse Haren kwamen uit het hele land. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt vandaag. De oudste is 40, de jongste 15 jaar oud. Er zijn 31 verdachten aangehouden. Morgen worden zes van hen voorgeleid voor de rechtercommissaris. Ook vandaag waren de rellen in het dorp het gesprek van de dag. Martijn van der Zanden ging langs bij een middelbare school. De leerlingen op het Zernikecollege College zitten vol verhalen. Ik ging erheen met uh, het idee dat er wel eens een leuk feestje zou kunnen komen. En uh, in het begin was de sfeer ook nog wel vrij goed. Ze hebben soms heftige dingen meegemaakt. Ik heb gezien hoe de winkels uh, werden beroofd en hoe de, alle ruiten werden in elkaar uh, geslagen. Ja, vrij heftig op zich. Nou ja, ik stond er ook toen bij, toen bij de Albert nou, Toen allemaal mensen gingen inbreken en uh, sigaretten stelen. Nou ja, was ook wel heftig. Toen kwam de ME eraan. Ik stond erbij dus toen alle hier ramen werden ingeslagen. En toen ging ik wel gewoon weg naar z'n trattason lopen. Dan dacht je, dit hier uh, moet ik wegwezen. Ja, maar ik vond het ook wel weer spannend om te zien of zo. Op een gegeven moment kwam, die, uh, kwam de ME. Die kwam van twee kanten aange aangerend. Dus moest iedereen echt wegsprinten. En ja, was best wel heftig op zich. Hulpverleners en mensen van de mobiele eenheid en politie... die gewoon hun best probeerden te doen om de orde te houden... En... Ja, daar werd de, de agressie op geuit, zeg maar. Waar die agressie wegkwam, ik heb geen idee. Maar goed, vervolgens hebben wij uh, allemaal moeten rennen. Omdat de is gewoon uit de hand lieten lopen. Nou ja... Inderdaad, wat voor mensen dat waren die dat, die dat hebben laten gebeuren? Ik denk dat er vast wel mensen uit Haren zelf bij hebben gezeten. Maar ik denk ook vooral dat de mensen van buitenaf het, uh, er ook wel een heel groot aandeel in hebben. Dat waren allemaal mensen voor mij buiten Haren. In Rotterdam en Amsterdam volgens mij, heb ik ook al mensen tegengekomen. Maar... Ik heb één jongen van mijn oude voetbalteam op tv gezien en die is volgens mij al opgepakt. Maar uh, wat, wat, wat had hij gedaan? Uh, die uh, had een board naar de ME gegooid. Dus dat was uh, nou, niet een beste actie. De rector geeft veel ruimte om over dingen te praten. Ik heb gisteren besloten dat uh, in alle lessen er aandacht aan uh, wordt geschonken. Dus vanmorgen de eerste twee uur zijn er in de mentorgesprekken met een vertrouwenspersoon. Zeg maar, zijn er gesprekken gevoerd. Uh, waar heb je last van? Er, er zijn veel leerlingen bijvoorbeeld die heel direct ermee geconfronteerd zijn geworden. Met dat geweld. Of wat voor angstgevoelens dat oplevert. Maar ook uh, wat heb je gezien en wat doet het jezelf. En ook wat is je eigen rol en hoe gaan we hiermee om met elkaar. Het hele gebeuren roept verschillende discussies op. Nou, wat je op Twitter ziet, dat mensen zeggen... hoe stoer het is om inderdaad iets te gooien. Nou, laten we dan maar een discussie hebben over wat stoer is. Wat ook denk ik, de discussie is... wat is het effect als je met elkaar bij elkaar komt? Alleen al het feit dat er 4.000, mensen bij elkaar komen... en wat dat met de openbare orde doet. Dan kun je ze zeggen, ja, dat is geen, geen issue voor jongeren. Maar dat vind ik wel. Dat heb je ook met voetballen gezien... Op het moment dat je met zo'n grote getale bij elkaar komt... dan gebeurt er iets in zo'n omgeving en zeker zo'n klein dorp als haar. Ja, zelfs als er niks gebeurt, want er gebeurde eigenlijk niks. Ze kwamen voor niks. Het feit dat er zoveel mensen bij elkaar komen, dat legt een druk op die wijk. Die mensen die daar wonen, die voelen zich niet veilig. Het is hun wijk. Het zijn hun tuinen. En wat hebben die anderen daar te zoeken? En dat is ook een inbreuk op privacy, daar moet je het wel over hebben. Nog even terug naar de leerlingen, want wie wijzen zij eigenlijk als schuldige aan? Nou ja, ik denk wel dat toch ook een groot schuld ligt bij de media. Waarom kun je dat uitleggen? Nou ja, die hebben heel veel uh, nou ja, reclame eigenlijk voor gemaakt. En op de radio hoorde je het, op de tv zag je het, op het nieuws. Nou ja. ja, ook de media. Maar ik heb ook uh, bijvoorbeeld allemaal artiesten op Twitter... gingen via Twitter zeggen van ja, vrijdag feest in Haar. En daardoor kwamen ook al veel mensen op af, denk ik. Ook hoe dan de burgemeester daar dan over praat. Er is geen feest... Dat vind ik nog best wel dom ook om te zeggen. Ja, wat had hij ja. dan moeten doen? Gewoon iets anders organiseren. Want ja, hij was een voetbalveld, maar er was op een gegeven moment ook was helemaal niks. Hoe dan ook wordt vervolgd vanaf morgen in de rechtbank. Nederland gaat samenwerken met China in de bestrijding van virusziekten. Zo meer daarover. Het werd drukker en drukker op de Nederlandse wegen. aan Wijnland-Zwaan, bij de AWB. Hoe is dat nu? Ja, het aantal files neemt nu wel af... maar voor een maandagavond is het nog druk op de weg... door het onstuimige weer. Op de A1, daar ging het mis bij Barneveld. Er stond op een zeker moment 20 kilometer file... op de rijbaan vanuit Amsterdam. Er is nu nog zo'n 10 kilometer over vanaf Amersfoort-Noord. En de A15 van Gorkum naar Rotterdam... nog 15 kilometer tot aan Stiedrecht na een ongeluk... maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Lucella Carasso en Tim Overdink...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 Good job. Gouwe ouwe uit 1982, World and World, Jamaica. Daar komen ze vandaag, Trajan Love, met de tekst van Stevie Wonder. Eerder in de uitzending hoorde u het al. Een patiënt in Saoedi-Arabië is nu ook in Groot-Brittannië... bij iemand een mogelijke dodelijke longziekte aangetroffen. En die lijkt verdacht veel op SARS. Weet u nog, tien jaar geleden stierven 800 mensen... na het uitbreken van een SARS-epidemie in China. Juist vandaag kondigde minister Schippers van Volksgezondheid... aan dat Nederland en China nauwer gaan samenwerken... bij de bestrijding van levensbedreigende ziektes en epidemieën. Schippers is momenteel op bezoek in China. Daar natuurlijk onze correspondent in Pekent... Marike de Vries. Marieke, dat SARS-virus begon toen bij jou in Hongkong om precies te zijn. Hoe ging dat tien jaar geleden in China met de bestrijding van SARS? Ja, Eind 2002 woedde er toen een mysterieuze longziekte in de zuidelijke provincie Guangdong. Nou, niemand wist toen wat het was, maar er gingen wel mensen aan dood. En een arts die patiënten met de symptomen ervan behandeld had, die nam het virus mee naar Hongkong wereldstad natuurlijk en vanaf dat moment was het hek van de dam. Het virus verspreidde zich razendsnel en juist daarom is die samenwerking met andere landen op dit gebied zo belangrijk, Ik zegt minister Schippers. SARS was een heel goed voorbeeld van een, een zoonose... een ziekte die overgaat van dier op mens... in het ene land en die zich over de hele wereld ontzettend snel verspreidt. Dat is ook het kenmerk van onze nieuwe wereld. We reizen veel, we wisselen veel uit. Nederland is een handelsland. Dus voor Nederland is het ontzettend belangrijk... dat landen in de wereld heel goed in de gaten houden... welke ziekten er in hun land allemaal ontstaan en oppoppen. Maar ook dat die ziekten heel snel snel worden gecommuniceerd, zodat we met z'n allen kunnen zoeken... wat is hier aan de hand en hoe lossen we dat op? Minister Schippers bij jou in China. Waarom ging het tien jaar geleden niet goed, Marieke, met de beheersing... en de bestrijding ook vooral van SARS? Ja, dat mysterieuze virus, dat was er dus al in november 2002... maar het duurde nog tot eind februari 2003... voordat de Wereldgezondheidsorganisatie ervan op de hoogte gesteld werd... Dat kwam vooral omdat lokale en provinciale overheden het probleem negeerden. Ze wisten niet wat ze ermee aan moesten. Dus dacht, dachten ze, we stoppen het in de doofpot. Waardoor het probleem natuurlijk alleen maar groter werd. Minister Schippers. SARS was echt het keerpunt. Je ziet dat uh, toen SARS uh, ontstond, tien jaar geleden... men dat een beetje wegschoof, in ieder geval op lokaal niveau... zodat het eigenlijk veel te lang geduurd heeft... Uh, totdat er actie werd ondernomen. Je ziet dat uh, in China nu overal surveillance-systemen zijn. Hè, dus men weet vrij snel waar iets oppopt... En dat uh, delen we op wereldniveau weer via de Wereldgezondheidsorganisatie. Uh, dus eigenlijk kunnen we de wereldkennis veel meer bundelen. We weten sneller als er iets uh, is en we kunnen dus ook veel sneller handelen. En dan heb je dus de samenwerking, Marike, tussen het Nederlandse en het Chinese RIVM. Die samenwerking wordt nauwer. Hoe ziet dat er dan concreet uit? Ja, er worden bijvoorbeeld sinds een aantal jaren onderzoeksmethoden op het gebied van die nieuwe infectieziektes uitgewisseld. Maar ook op het gebied van resistente bacteriën als MRSA wordt informatie uitgewisseld. China heeft daar veel aan omdat Nederland op dat gebied in Europa echt voorop loopt. En Nederland heeft er voordeel bij omdat we nu altijd op de hoogte zijn van wat er zich op het gebied van gevaarlijke ziektes in China afspeelt. En minister Schippers denkt niet dat de Chinese anno 2012 nog iets achterhouden voor ons. Het feit dat wij hier zo transparant in een functionerend laboratorium komen. Uh, het feit dat zij deze surveillance systemen hebben ingesteld. Uh, het feit dat we echt samenwerken, zeg maar de witte jassen naast elkaar... Nederlands, Chinees, maar ook van andere landen... betekent dat er echt kennis gedeeld wordt. En China begrijpt dat ook heel goed. Want China heeft hier de omstandigheden van mensen die dicht op dieren leven. Uh, vogels die hier migreren. Dus uh, de omstandigheden in China zijn dus... Daar dat er veel griep eh, en andere eh, infectieziekten kunnen ontstaan en muteren. En dus weten zij ook dat het heel belangrijk is... dat als zij hier iets constateren, dat het heel snel gewisseld wordt met de wereld... en dat we heel snel krachten bundelen om er een, een middel voor te bedenken. Minister Schippers sluit vanavond haar bezoek aan China af. Ze heeft vandaag ook nog een gesprek gehad met de minister van Volksgezondheid hier in China... En heeft het daar ook gehad over de vergrijzende bevolking... die we allebei de landen natuurlijk kennen, Nederland en China... maar ook bijvoorbeeld over het grensoverschrijdende probleem... van de nepmedicijnen die overal nu over het internet te koop zijn. Vanuit Peking, Marieke de Vries, dank je wel. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal van vanmiddag en vanavond. En dat betekent dat wij naar Joost Eertmans gaan voor Avondspits. Joost, goedenavond. Goedenavond, Lucella. Uh, ik zeg, de media hebben schuld aan de rellen in Haren, om maar eens met de deur in huis te vallen. Dat is mijn stelling zometeen in de avondspits hier op Radio 1. Of zegt u, luisteraars, dat is uh, gewoon het werk wat ze moeten doen, verslag leggen. Ik reageer op de rellen in Haren. Ik zag de gretigheid waarmee ter plekke verslag werd gedaan... van een feest dat niet eens doorging en de sensatie om erheen te gaan... is daardoor alleen maar aangewakkerd. De media moeten de schuldvraag van mij betreft niet zo gemakkelijk van zich afschuiven. En ik zeg dus met, ook in de show, zo meteen Henry Beunders. Hij is hoogleraar Peter Vasterman, Hij is media-hype-specialist en... een de journalist Chris Klomp die ter plaatse was de hele nacht daar in Haren. Die heb ik allemaal in avondspits. En allemaal om de stelling te beantwoorden. Media zijn medeschuldig aan de rellen in Haren. U kunt uw reactie vast doorgeven op 0800 1121 hier bij Radio 1. Of via hashtag Haren, hashtag WNL doet u mee in avondspits. Mooie show dus, zometeen even een half zeven hier op Radio 1. Tot zo.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 De Pensioen is een initiatief van Wijzering Geldzaken. Met assistenten van dokter Van der Ploeg. Eindelijk terug op tv. Zeg eens A. Met huishoudster Mien Dobbelsteen en dokter Lidy van der Ploeg. Vanaf nu iedere avond om half acht op het themakanaal Best24. Of kijk op best24.nl. Hallo, Tom de Ridder hier met een bericht voor elke ondernemer met een auto.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 En de Tsjechische politie heeft twee mensen opgepakt... die verantwoordelijk zouden zijn voor het vergiftigen van sterke drank. De afgelopen drie weken kwamen in Tsjechië 25 mensen om het leven... door het drinken van vergiftigde alcohol. De twee mannen zouden methanol hebben verkocht... aan mensen die dat toevoegden aan sterke drank. Vanwege de zaak geldt in Tsjechië al anderhalve week... een verbod op het kopen en drinken van sterke drank. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Het is nog steeds onstuimig. De meeste wind zit nu in het noorden van het land. Hard tot stormachtig op het IJsselmeer en op de Wadden. En stormwindkracht 9 aan de Noord-Hollandse kust. Voor Noord-Nederland geldt nog steeds een waarschuwing voor zware windstoten in de kustgebieden tot zo'n 100 km per uur. In het zuiden en zuidwesten van het land is de wind al aan het afnemen. Vannacht neemt de buigheid weer toe en aan zee rond het IJsselmeer is daarbij weer kans op onweer. Het wordt niet echt koud. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. De windkrimpt aan het zuiden is vannacht zwak tot matig, kracht 2 tot 3. En aan de kusten op het IJsselmeer matig tot vrij krachtig, kracht 4 tot 5. En morgen is het heel aardig weer. Het is wisselend bewolkt, de zon breekt geregeld door en ook ontstaan er enkele buien. En daarbij kan het aan de kust weer gaan onweren. Er zijn echter ook grote gebieden waar het droog blijft. Het wordt morgen 16 tot plaatselijk 18 graden. De wind waait morgen uit het zuiden, is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5.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 ANEB-verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu vrij snel op. Toch is het nog relatief druk voor dit tijdstip. Een paar zaken vallen op. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Daar staat bij Barneveld 5 kilometer file. Voor het opruimen van een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De files op de A10, de ring van Amsterdam... zijn nog wat langer dan gebruikelijk. De A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daar staat bij Sliedrecht-Oost 9 kilometer. De naastlijp van een ongeluk. De weg is weer vrij. En de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leiden en Voorhout. 4 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De media zijn medeschuldig aan de rellen in Haren. Ja, welkom bij de snelste avondspits van het land. Bel WNL. Journalisten journalistenvakbond NVJ zei één dag na de veldslag in Haren al dat het totaal uit de hand gelopen Facebookfeestje... zeker niet aan de opdringende rol van de media ter plaatse heeft gelegen. De reguliere media hebben gewoon hun werk gedaan. Al dus secretaris Thomas Bruning. Hij moet het RTL Nieuws, het Nationaal en de Wereldrijk Door... van afgelopen vrijdagavond hebben gemist. Wie jong is en zin had in een feestje, die moet naar Haren komen. Dat was de boodschap zo'n beetje op tv, radio en in de krant. Matthijs van Nieuwkerk zat zich te verkneukelen... in een rechtstreekse verbinding met Jackas Jelte. Die zei dat natuurlijk een kans bestond dat het wel eens uit de hand kon gaan lopen. Maar dat zullen we moeten afwachten tegen Tegenachter stonden er meer cameraploegen dan agenten in Haren. Dagenlang hebben radio, tv en kranten het foutje van de arme Merten onder het vergrootglas gelegd. Ja, dan kun je op je vingers natellen dat daarmee de kans op narigheid aanzienlijk wordt vergroot. Een spoeddebat met de burgemeester is één. Maar laat er ook snel eentje volgen over de rol van de media. U mag uw mening doorgaan geven. De media hebben ook schuld aan de rellen in Haren. Bel WNL. 0800 1121. Een, goedenavond, Oos. Eén uitzondering moet ik meteen maken. Dat was Timoer van 3FM. Want die uh, twitterde eigenlijk vrij snel... oké, okay, laat ik dan de eerste zijn. Dat was heel onverstandig van me... Om, de radio, om op de radio iedereen op te roepen naar haar te komen. Excuus, Hulde voor Timur, want dat heeft hij wel gedaan. Hij had ook wel heel hard opgeroepen, moet ik zeggen. Dat vind ik ook op de radio is het vrij heftig gegaan. Maar ik vind andere rubrieken, zoals het journaal, het RTL Nieuws... maar ook de Wildrijd Door, eh, vond ik behoorlijk ongepast. Eh, en mens was de handen nu een onschuld, Want de journalistenvakbond zegt, aan ons eh, valt niets... Te verwijten. Wij hebben ons werk gedaan. Wat vindt u? Hebben de media schuld aan de rel in Haren? Ik vind van wel. En dat zeg ik ook als presentator van een radioprogramma. Um, maar u kunt bellen: 0800-1121. Of u doet het met Twitter mee: hashtag Haren of hashtag WNL. Laten we heel even luisteren. Vrijdagavond NOS-journaal Jeroen Wollaars, die ter plaatse was in, in Haren. En die zei het volgende. Ja, Jeroen, uh, is het een feestje? Nou, hier is dan toch uh, het feestje gekomen. Ik sta hier aan de rand van die villa-wijk uh, waar dat meisje woont. En er zijn echt duizenden mensen naartoe gekomen. Ja, kijk, dat was een van de mensen daar ter plaatse. Jeroen Wollers van het NOS-journaal. Maar er waren er veel meer. Het stond er eigenlijk blauw van de media. Wat vindt u? Hebben de media schuld aan de ontstaande rellen? Of vindt u dat totaal abject om dat te vinden? Uh, Rolf zegt mij: de sociale media zijn niet meer de schuldig aan haar. En ook de overheid niet. Alleen het tuig en de gevaalde ouders zijn het. Peter De Hoog zegt: eerbans, ik heb geen journalisten zien rellen en smijten. Shark zegt: zolang de media geen suggestieve berichtgeving betrachten, kun je ze weinig verwijten. Het zou vaak wel wat slimmer, slimmer mogen. We gaan kijken naar de eerste bellen. Die komt binnen uit Heemskerk, Richard den Houdijken. Goedenavond. Goedenavond, u spreekt met uh, Richard den Ik ben uh, het eens met de stelling dat uh, de media zeker wel schuld heeft uh, in deze uh, casus. Ja, kun je een voorbeeld noemen of zeg je dat was, dat was eigenlijk alles wat, wat ik hoorde en zag, of waren er echt dieptepunten? Nee, je kon de laatste, laatste dagen voor die, voor die bewuste vrijdagavond kon je de radio of televisie niet aanzetten. Of het ging al wel over het Facebook feest. Het Facebookfeest wat daar in Haris uh, uh, dan wel, niet dan wel, wel ging plaatsvinden. En ik denk als de media gewoon het had doodgezwegen... wat er op Facebook had gestaan en daar geen enkele aandacht voor geweest... dan ben ik eigenlijk wel gestart dat geen duizenden mensen... op dat evenement zijn afgekomen. Oké, okay, Richard, dankjewel. Ja, ik ben met Richard eens met name omdat er helemaal geen feest was. Het werd dus opgeklopt. eerst een feest, maar toch gebeurt er van alles. Dat was het non-nieuws wat daar werd gebracht. Ferdinand is de tweede beller uit Utrecht. Ja. Goedenavond, Ferdinand. Goedenavond Joost met Ferdinand Hossink. Ik ja. wil heel even reageren hoor, op wat ik allemaal gezien heb en gehoord heb. Ik ben het oneens met je stelling Joost. En ja. waarom? Kijk, de vinger moet gewoon gewezen worden naar de mensen. Hoe jong of hoe oud je ook bent. Je had gewoon thuis moeten blijven en ja. niet er naartoe gaan. Met uiteindelijk, wat ik ook begrijp, dat er zelfs voetbalsupporters daar geweest zijn. Joost, het is te gek voor de media. Oké. Okay, die kunnen schuldig zijn, maar niet die vinger naar de media. Die mensen die daar geweest zijn om het in hun kop te halen... Tuurlijk. om daar in te gaan schoppen, dat me, is fout. Je kent me, Ferdinand, hoofdschuldig is het tuig wat daar is losgegaan. Maar medeschuldig mag ik toch wel zeggen... dat hè, 15, 16-jarigen worden opgejut niet alleen op social media... maar ook gewoon via de normale, uh, normale nieuwste voorziening. En die zijn daar wel degelijk op afgegaan. Maar dat, dat deel je eigenlijk met me, Ferdinand? Dat deel ik met je. Kijk... Er wordt ook gesproken over die ouderszus of zo. Maar als je kind op een gegeven moment zegt, je, je gaat met vrienden ergens naartoe. Maar ze zeggen niet waar ze naartoe gaan. Terwijl nee. ze weten waar ze naartoe gaan, Joost. Ja, ja. En... Met voorbedachte raden, kijk, dan loopt het helemaal uit de klauw, joh. Dank je, Ferdinand. U kunt meedoen 0800 1121 in avondspits. Dan komt u binnen. Ik zeg, de media zijn medeschuldig aan de rellen in Haren... afgelopen vrijdagnacht. Uh, Chris Klomp aan de lijn. Hij is erv ervaringsdeskundig. Hij was de hele nacht in Haren. En hij heeft er veel over geschreven, onder andere als freelancer... in het Algemeen Dagblad. Goedenavond, Chris. Goedenavond. Chris, jij begon al te twitteren vandaag van... ik word gebeld door media, ik ben er helemaal het nieuws niet. Uh, jullie, dan creëren we dus een nieuw, nieuw nieuwsfeit, maar... Jij was ter plaatse, daar ben je interessant natuurlijk ook. Je was erbij. Wat vind jij van, van de media en het optreden uh, en misschien mogelijk de schuld van, van media? Ja, ik vind het onzin. Ik vind ook een, dat je er een beetje een karikatuur van maakt. Uh, er zijn natuurlijk wel oproepen geweest, onder andere door 3FM en FM. Maar volgens mij hebben de reguliere media keurig over bericht. Je moet ook goed in de gaten houden dat de boodschap van Mert de uitnodiging, die was weken geleden uh, op Facebook, daar zijn we niet op uh, gedoken. En pas toen de burgemeester zei, jongens, ik ga een noodverordening afkondigen. Het dorpje dreigt te worden overspoeld met duizenden mensen. Ja, toen zijn we er wel, hebben we er wel over bericht. En dat is gewoon onze taak. Het lijkt mij een maatschappelijke ontwikkeling. En, en, en dat kun je de media niet kwalijk nemen. Nee. Ik moet wel zeggen, we nee. hebben uh, het evenement wel groter gemaakt. Maar niet groot gemaakt. En ja, dan gaat, dan gaat het wel over het evenement en niet om de rellen. En ik stond er inderdaad tussen. En ik moet de vorige bellen gelijk geven. Er waren verdacht veel mensen met stadionverboden uh, uit de voetbalhoek. Ook bij FC Groningen vandaan. Die hebben de lont in het kruidvat gegooid. En die mensen die, die kijken echt niet in de krant waar iets is. Die gaan gewoon af op grote verstijnen om het te verberen. Ja, dan moeten we afwachten, Chris, of, de, of, of er mensen zijn meegezogen door die kerngroep. Dat kan, dat kan natuurlijk ook uh, zo zijn. Maar je zegt. jij schrijft ook, je journalisten zijn er niet om te zwijgen. Maar ze zijn ook niet om iets groter te maken wat niet groot moet worden. Nou ja, maar ik vind dat dat op zich ook niet, niet, niet is gebeurd. Ja, een uitzondering daar gelaten. Maar de meeste uh, uh, media hebben gewoon bericht. En ook horen en wederhoor, hebben de burgemeester aan het woord gelaten. We hebben. De vader van het meisje aan het woord gelaten. Je moet ook niet vergeten, een, een, de avond voor de rellen heeft de burgemeester een persconferentie belegd. Nou, in de regel beleg je niet een persconferentie uh, in de hoop dat de media daarover, daar verder over gaat zwijgen. Dus nee. ja, ik vind dat we gewoon ons werk hebben gedaan... En... En misschien hebben we het groter gemaakt, maar we zijn er niet verantwoordelijk voor. Ik vond het, ik vond het echt likkebardend om te zien hoe mensen daar in verslag stonden te doen. Van wat gaat hier toch gebeuren? Het wordt spannend. In Hamburg loopt het al uit, is het uit de hand gelopen. Zo werd het ook gebracht in de Wereldreed door. Een, een, een band wordt erbij gesleept op Twitter. Die gaat optreden als, uh, als, als er meer dan 10.000 volgers. Het werd opgeswept, Chris. Het werd gewoon opgesweept, het hele zoek. Ja, het, maar het werd opgesweept. Maar je, je, ja, je noemt nu mensen die op Twitter reageren of DWDD. Ja, ik heb het over de... De serieuze okay. journalistiek, de kranten en, en je noemde ook het NOS-journaal. Ja, ik, heb, ik heb niet gezien dat zij heel... Want laten we vooropstellen, als media eh, mensen uitgenodigen... als 3FM en het nodig vindt om op die avond zelf mensen uit te nodigen... Dat zijn in en dan versta je je vak gewoon niet. Ja. Ik denk dat de reguliere media daar niet aan mee hebben gedaan. Nogmaals, ze hebben het groter gemaakt, maar ze hebben het niet groot gemaakt. Chris Klomp, dankjewel. Onder andere schrijver voor het AD. En hij schrijft meer, maar hij was er te plaatsen daar in Haren. Wat vindt u? Is de... Moet de jacht niet alleen geopend zijn op de railschoppers... maar ook op het gedrag van media? Moet daar ook misschien wat meer in de, in de eigen spiegel gekeken worden? U kunt meedoen. 0800 1121 wordt veel getwitterd. Leen het Baris zegt, media dragen verantwoordelijkheid voor het Hypen. het gaai is dat de rotzooi trapt, is zelf verantwoordelijk. Wer Plaatsen zegt, uh, Eerdmans, um, media en pers moet u verschillend beoordelen. Arda Gerkens zegt, uh, ja zeker, Facebook heeft minder bereik dan de Nederlandse pers. En uh, Tulp twittert mij, uh, ja, eigenlijk wordt sociale media gebruikt als propaganda. En dan gaat ze zelf verwijzen naar, naar Rwanda. Um, goedenavond, Sjoerd Elkamp. Um, goedenavond. Um, ik ben het niet met je stelling eens. Ik... Ik vind wel dat uh, door de media veel mensen die kant op zijn gegaan, maar dat is nog geen aanleiding tot te gaan rellen. Nee? Maar dan kun je de media wel iets verwijten? Uh, nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat het puur en alleen bij die relschoppers ligt. Andere grote evenementen worden ook verslagen door de media en dat wordt niet gereld. Nee, maar goed, ik, ik, ik vind dat men, men toch een verantwoordelijkheid heeft... om, als je iets ziet wat onbeheersbaar dreigt te worden... er zijn voorbeelden in andere steden in Europa... dan moet je het toch beheersen? Ja, maar hoeveel uh, volgens waren er al via de sociale media... die zeiden dat ja, ze maar... zouden gaan voordat het in de media kwam? In de, maar weet je, uh, heb je enig idee dan? wat het bereik van sociale media is... en ver, versus het bereik van de gewone media? Dat, dat is niet in verhouding, hoor. De gewone media hebben wel talloze vele malen meer bereik... dan nog altijd de sociale media. Ja, maar of dat ook binnen die, die doelgroep van uh, wat daar aan het rellen geweest is, dat betwijfel ik. Nou ja, daar, valt nog, daar, daar valt nog onderzoek naar te doen. Dat, dat ben ik wel met je eens. Short Elkamp, dank je wel. Er blijkt weer een probleem te zijn met de lijnen die niet binnenkomen hier. Ik vind het heel erg jammer, want dan moeten wij uh, proberen met Hilsum daar nog uit te komen. Dan kunt u wel proberen te bellen. Uh, dan halen we de lijnen binnen. 0800 1121. Hopelijk lukt dat, um, dan komt u binnen bij avondspits. Ik zeg, de media zijn mede schuldig aan rellen in haren. Arne Stierman zegt, uh, WNL, misschien debat, David, maar niet alleen schuldig. De schuld ligt bij het tuig dat zich blijkbaar niet weet te gedragen bij een ludieke actie. Uh, Sjoerd zegt, Eerdmans media, geen schuld, wel een rol, is hun werk. Ook overheid hadden ook alternatief kunnen bieden in plaats van... ME Media had kunnen sponsoren. Overigens, luisteraars, ik snap niet... A, waar het alcoholverbod was ter plaatse... en waarom dat niet werd gehandhaafd. En B, waar was het ouderwetse waterkanon? Ik denk dat daar ook een boel mee had kunnen worden voorkomen. Maar dat is een andere discussie. We praten nu over de media. Ik ga naar de volgende bellen. Dat is Peter Vasterman. Hij is Media Hype Specialist. Goedenavond, Peter. Dag, hallo. Goedenavond. Was het een, goedenavond. Me ja, goedenavond. Was het een pure Media Hype, wat er gebeurd is in, in Haren? Ja, als je kijkt naar het uh, hele proces, dan kun je zeggen dat het een heel uh, duidelijk uh, zichzelf versterkend proces was. Waarin de media een belangrijke rol gespeeld hebben. Wat begon is natuurlijk op internet. Maar uh, dat, dat, dat werd nieuws dat zich steeds verder ging voortplant. En dat is een heel typische media-hype natuurlijk. Ja. En moeten er lessen worden getrokken? Want de NVJ zegt heel snel. He, die hebben het eigen straatje heel snel uh, schoongeveegd. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, nee, maar dat, dat is ook het raden van, kijk, de journalistiek uh, roept altijd... wij doen alleen maar verslag van de gebeurtenissen en verder niks. Maar ze ontkennen een beetje dat ze zelf een rol spelen in die gebeurtenissen. En daar moeten ze ook verantwoordelijkheid voor nemen. Ja. En ze zijn natuurlijk niet de enigen die verantwoordelijk zijn. Hè? Het is een keten van gebeurtenissen... Uh, waarin uh, de sociale media een rol spelen, de overheid, de burgemeester, de, de ME, noem maar op. Maar ook de media natuurlijk. Ook de media spelen gewoon een rol in die keten van gebeurtenissen die ze helpen bouwen. En daar moet je gewoon verantwoording over afleggen. Dat ja. is toch, uh, ja, ik vind dat heel normaal, eigenlijk. maar het gebeurt niet. Maar het schuilt zich nog wel achter, uh, wij zijn alleen maar de toeschouwers. Volstrekt met je eens. Maar waar, ja, waarom? Dat is inderdaad heel bijzonder. Dat er eigenlijk. maar, Nou ja, ik heb één voorgelezen, Timur van 3FM. Voor de rest wordt er blijkbaar niet in de eigen uh, spiegel gekeken. Is, nee, nee, nee. Um, dat is heel sterk de beroepsopvatting van. Uh, wij staan langs de zijlijn. Wij kijken alleen maar. Wij doen verslag van gebeurtenissen. Die zijn belangrijk, die gebeurtenissen. En verder niks. Maar kijk, ja, media zijn zo allesomvattend. En zo ingrijpend. En, en spelen zo'n belangrijke rol. Je hebt het ook bij de verkiezingen gezien, natuurlijk. Bij de hele beeldvorming rond de lijsttrekkers. Uh, ja, als je zo'n belangrijke rol speelt, ja, dan, dan ontkom je er niet aan dat je daar ook verantwoording over af moet leggen. Van wat heb je precies gedaan? Hoe was de toon? Uh, was de toon niet een beetje opzwepend, uitnodigend, ja. uh, een beetje al te jolig van... Uh, oh, daar gaat wat leuks en interessants gebeuren enzovoorts... Ja, ik vind dat een professionele journalistiek moet daar gewoon op terugkijken. En uh, zou daar gewoon, wat zouden we moeten doen? Dat zou de NVA moeten doen of een andere instantie. Die zou gewoon een rapport moeten maken waarin uit, vooral de rol van de journalistiek wordt, uh, wordt bekeken en wordt geëvalueerd. Ja. En dat kun je dan voegen bij de, wat het, weet je wat het is bij, uh, bij grote crisis bijvoorbeeld? Worden er achteraf altijd rapporten geschreven, onderzoeken gedaan enzovoort. Maar de rol van de media komt nooit aan bod. hè? Nee. Dat is zo vreemd. Zis... ik groep even een herinnering: de brand uh, in Modijk vorig jaar. Dikke rapporten geschreven over wat er allemaal fout gegaan is, maar niets over de media daarin. En... Ja, dus dat, dat, is een, dat is een soort patroon dat alsmaar uh, terugkomt. Ja. En uh, ik zou er dus sterk voor willen pleiten dat, uh, dat de journalistiek in zo'n geval als dit gewoon zelf zegt: van kijk, uh, wij kijken erop terug. Uh, wij maken daar een evaluatie van en dat presenteren we dan ook gewoon. Nou heeft de burgemeester Peter wel gezegd, uh, de burgemeester van Haarden, uh, er moet een evaluatie binnen een paar minuten noemde die ook uh, de rol van de sociale, maar ook de gewone media. Ja, ja. Dus het komt er misschien nu wel van. Nou, maar de media zouden het zelf moeten doen natuurlijk. De journalistiek zou, uh, de NVJ zou het voortouw moeten nemen of een andere instantie. Misschien de raad van de journalistiek of uh, misschien gewoon een speciaal samengestelde commissie. Die, uh, ...die gewoon vrij snel hè, op grond van uh, de berichtgeving, op grond van interviews en gesprekken een uh, evaluatie maakt. Ja. Ja, dat, dat, dat, dat, dat gebeurt ook bij heel veel uh, grote uh, gebeurtenissen, bij rampen, bij, bij crisis. Er ja, uh, van... uh, wordt enorm veel geëvalueerd, achteraf door de overheid en door de crisismanagers. Uh, maar de media die toch zo'n belangrijke rol spelen, die evalueren eigenlijk nooit. Nee, ik vraag het even, Chris Klomp, Wat is er nog. Chris Klomp van, van onder andere het AD eh, was het niet mee eens. Media hebben geen schuld. Hoe kijk jij aan tegen het verhaal van Peter? Chris? Ja, ik, ben, ik ben het helemaal met mee eens dat, uh, dat de financiële verantwoordelijkheid moet nemen. Je bent moeilijk dat te wel... staan, uh, Chris. Ja, ik, ik, ik is het wel beter. Iets beter. Ja, ga door. Ik, ik ben het helemaal mee eens dat de financiële verantwoordelijkheid moet nemen, maar We vergeten dat we dat vaak van tevoren al doen. We kijken de artikelen na... Kunnen we dit maken? Is deze zo goed? En dan wordt er iets gepubliceerd. Althans, dat doen de serieuze media. Ja. En nogmaals, ik herken me niet in dat beeld... dat wij zo opruiend op de website zijn geweest. Chris, ik heb natuurlijk wel je heel slecht horen. We, we, we laten je even wachten, dan kun je een reactie zo geven. Misschien ligt het aan de situatie hier... maar het kan ook zijn dat iedereen je, je slecht hoort. Even naar wat tweets toe. Uh, ja, zegt, uh, Eerdmans, de basis ligt bij het ondoorzichtige Facebook. Dat zou bij elke post dwingend moeten vragen wie hem mag uh, zien. in Nederland zegt, reacties, uh, crisisprofessionals... op waar ligt volgens u de oorzaak van de rel in haren en waar zeker niet. Uh, Paul Bredel zegt, niet schuldig, maar wel mede zijn de media bijvoorbeeld de Wereldrijd door? Maakte er een stoer lolletje van. En dat vond ik zeer zeker ook. Shark zegt nog eens: beseffen sommige media wel hoeveel invloed ze hebben op het kuddegevoel? Ze zouden eens wat beter mogen nadenken. Um, even, nog, even nog naar, um, naar Peter Vasterman. Um, Peter, heb jij de Wereldrijd door gezien vrijdagavond? Uh, ik heb het gezien, ja. Ja, ja, ja. Wat, da wat daar gebeurde was dus dat ze echt gingen, gingen kijken hoe het mis kon gaan. Hè? Van kijk, dit ja. zou er wel eens ja. kunnen gebeuren. Ja. Is dat niet de grens waar je op een gegeven moment niet overheen moet gaan? Ja, nou ja, dat, dat, dat, dat, is de, dat staat in de discussie natuurlijk. Ik vond, toen ik het gezien had, en, uh, toen vond ik echt de sfeer heel erg jolig. En uh, nou, er staat wat, uh, wat leuks te gebeuren, wat interessants te gebeuren daar. En dat, uh, ja, dat, dat is de vraag of je dat moet doen. Ik bedoel, het is een veelbekeken programma. Dat, dat, uh, heeft toch een enorme impact, natuurlijk. Ja, dus, uh, ja dus dat, daar kun je wel vraagtekens bij zetten. Maar kijk, het, ik, ik kan me ook wel voorstellen dat, dat journalisten individueel zich niet aangesproken voelen, uh, uh, omdat ze hun best doen op, op wat ze doen, op hun berichtgeving enzovoort. Uh, maar je moet veel met de media als geheel bekijken. Dat zouden ze meer moeten doen. Ja. Want het een volgt op het andere, de ene reageert op de andere. En de ene neemt het nieuws over van het andere medium enzovoort. Dus je moet de media veel meer als een geheel zien als een soort totaalsysteem dat in uh, ja, een bepaalde cadans terecht kan komen. Uh, waardoor die berichtgeving er zo uit gaat zien. Oké, okay, Peter Vasteman, dankjewel. Peter Vasteman is, uh, is media, media hype journalist uh, specialist. En hij zegt ook: Ik wil eigenlijk de media zelf een analyse gaan maken van hun rol bij dit soort drama's. Want daar wordt veel te makkelijk het zaakje van de, het bord geschoven. Wijsneus zegt: um, Eerdmans, het bieden van alternatief feest. is geen optie. Wordt dit één keer gedaan, dan worden in het volg vele Project X opgestart voor gratis feest. En Wilbert Kolen zegt: De media heeft geen schuld. maar de jongeren die geen hersenen hebben. Um, daar, daar, heeft, daar heeft hij natuurlijk ook gelijk in. Crisisbeheer zegt nog eens: vanaf dat de, de reguliere media zich ermee begon te moeien, knalden de aanmeldingen voor het evenement van 3500 naar veel meer. Dus inderdaad. We gaan zo naar Henry Beunders. Ja, u kunt meedoen. 0800-1121. Kijken of we de lijnen binnen kunnen halen. Momenteel lukt dat even niet. Hartwin Metselaar zegt: lijkt me duidelijk van wel. Media denken vaak vanuit hun eigen referentiekader. En houden vaak niet rekening met die van anderen. En ik zeg dus: de media zijn mede aan de rellen in haren. Goedenavond, Henry Beunders. Goedenavond, Joost. Henri, goedenavond. Uh, jij bent hoogleraar Media en, en Geschiedenis. En misschien ook een stukje media-ethiek um, uh, daarbij. Um, moeten de media zichzelf uh, achter de oren krappen? Uh, ja, tuurlijk. Dat heeft Peter Vasterman het al wel uh, aangegeven. Um, want uh, iedereen die zegt dat de media hebben geen invloed hebben, uh, die ja, geen zijn geen knip voor het waard. Want we zijn nu media, de media hebben altijd invloed ten uh, goede en ten kwade. En ja. Ik zit nu in een auto met Winkelheim nee. 9. Nou, ik weet zeker dat Gerrit Ingstra in het zes-uur-journaal de televisie heeft gezegd: beste mensen, ga niet te praten, want het is noodweer. Uh, uh, dus de media hebben altijd een, een, een soort begeleidende rol en een dus versterkende rol. Bij koninklijke begrafenis, dus bij koninklijke huwelijken. Nou, je kunt het zogezegd niet verzinnen of de media hebben een, een bepaalde rol hebben in het communicatieproces. Dus en versterken natuurlijk ook soort van haren een bepaalde opwinding, tuurlijk. Ja, en ja, ben je met Peter Vasteman eens, Henry... dat er inderdaad een, een, een onderzoek moet zijn automatisch vanuit de, de media... dus uh, vanuit de journalistiek, om dit uh, tegen het licht te houden, het gedrag van media? Ja, ik, ik sta ook al voor een reconstructie waarin de rol van de media is weer opgenomen. Maar tegelijkertijd wil ik ook wel gaan voor het, het overdrijven van, van uh, incidenten. Zoals dit komt van incidenten. En ik noem dat strategische verrassingen. Waarom? Omdat bij elk nieuw medium of nieuwe applicatie wel ja, zoiets gebeurde. Dat gebeurde bij de World met de, de 38 radio, ook een gelong van de vlucht van de stad uit. de Dat gebeurde bij de televisie, uh, ook een dorp, een hysterie van goed geestheid. Dat gebeurde internet door uh, met de en project in 1990, I love your virus. En ook nog het MSN-bombardement van uh, een solier om tegen de of in 2009. Uh, dat zijn allemaal incidentele, eenmalige gebeurtenissen. En nu hebben we dan Facebook. Er is met Jantus, uh, YouTube kun YouTube kunnen we aan toevoegen. Ja. Maar het gebeurt maar één keer. Het gebeurt maar één keer. Zijn, of, dit zou niet nog een keer via Facebook zo gebeuren. En bij nee. uh, mezelf is, als er uh, allerlei reconstructies, inclusief de rol van de media, massamedia, dan heb ik het over, hè, uh, geschreven wordt, dan wordt er al uh, gevraagd om uh, stevige blijvende maatregelen. En uh, omdat. Het eenmalig is, vaak, ook in Holland is eigenlijk dan een, eenmalig geweest. Is het gevaar dat er allerlei grote uh, wetten en maatregelen genomen gaan worden die eigenlijk niet, niet disproportioneel zijn? Want wat moet je doen? De burgemeester heeft niet zo'n hele snelle rol gespeeld, wat ik mij vraag, nee. maar je, je moet gewoon op dit soort acties met zo'n creativiteit uh, het, omgaan dan alleen maar met uh, opschalen van pet pet naar ME enzovoort. Ja, precies. Daar, maar goed, daar, dat speelt weer daarbij een bijrol. Je kunt je veel afvragen. Ook vind ik de lijn wat moeilijk te verstaan. Lijkt mij, uh, moet ik zeggen, Henri, misschien kan je iets aan de karkeer doen... dat we hier dat we nog iets beter kunnen, kunnen gaan verstaan. Ondertussen veel tweets. Daar kun je op reageren, ook zo, Henri Beun. Dus wellicht Paul G. zegt... Maak SVP het onderscheid tussen media en journalistiek. Verslaggeving is wat anders dan hypen op radio en tv. De media bestaan uh, niet. Joke Bruis, daar is ze weer, zegt... Wel op Radio 3FM, Giel Belen, Lucky TV, populistische kranten... die mogen excuses aanbieden. Een benefiet gaan organiseren. Hashtag Haren. Marcus tweet het mij. Er wordt net gedaan, alsof er alleen maar journalisten bij de media werken. Veel van het oproeige kraai kwam van DJ's zoals Ruud de Wild. En Wilke Feenstra zegt: avondspits onzin. Dacht u dat tuig aan de rand van Haren staat te wachten tot het acht uur zijn op hun iPhone begint. Uh, P. Kuiper zegt: Eerdmans media achter zichzelf ten onrechte boven kritiek verheven. Journalisten kritiseren graag, moeten ook tegen kritiek kunnen. Dat valt mij ook zo op. De, de rol van veel van de journalisten, meteen het afschuifgedrag van wij doen alleen maar ons werk. En dat vind ik moet doorbroken worden. Daar doet in ieder geval Peter Vasteman deed daar een voorzet toe. En Erik Molen zegt, Eerdmans eens met de stelling. Neem je verantwoordelijkheid, hype en sensatie gedreven. Kijk en le leescijfers die lusteren in Hilversum. Ik wil nog heel kort even terug naar Chris Klomp. Want Chris, jij was net ook even lastig te verstaan. Misschien heeft het onweer ons wat partij gespeeld deze uitzending. Uh, maar maak nog even je punt in reactie op Peter Vasteman. Uh, ja, nou, wat hij zegt over verantwoordelijkheid, daar ben ik helemaal voor. Uh, de journalistiek moet goed luisteren uh, uh, naar de maatschappij. Maar ik denk dat we dat doen. We doen dat vooraf door te kijken wat we kunnen publiceren en welke toon. En nogmaals, ik herken me niet in, die, in ja, het beeld van opruimende media. En we doen dat ook achteraf. Ik uh, denk wel dat er goed op de burelen uh, wordt gekeken en wordt geëvalueerd... of dit goed is gegaan. Ik weet dat NRS journal journaal dat ook doet... Ja, voorlopig is de conclusie dat wij vinden dat wij niet opruimend te, te werk zijn gegaan. En uh, ja, dat vind ik in het onderzoek ook een beetje, een beetje onnodig. Laten we uh, goed onderzoeken uh, waarom deze mensen, deze railschoppers dit hebben gedaan... Hoe we... Ja, de rol van de burgemeester van de gemeente is geweest... en van de politie. Ik denk dat je dan al een heel, een heel eind komt. Ja, maar daar hoort dan ook de, de rol van de media bij. Dat, dat zeg je toch vrij duidelijk. Uh, Chris, dankjewel. Chris Klomp hoorde u. Uh, wij zien nog op Twitter binnenkomen Sjoerd. En die zegt, uh, Eerdmans zie het ook positief... als Sirti-marketing. Haren heeft zichzelf wel op de kaart gezegd... negatief aandacht is ook aandacht. Nou, ik weet niet of de, de buren van Merten daar zo blij mee zijn... en, en de anderen in de, de straat. En Vincent van Eekhout, die zegt... avondspits, Haren, uh, hashtag WNL. Media maakt met twee fouten... Zaken worden te groot gemaakt en grote zaken te klein. En uh, Jan-Ronald Modus zegt, Avondspits, um, helemaal mee eens. Media moeten meer hun verantwoordelijkheid nemen. En tot slot zegt uh, Pieter en Nel Rodenburg mij: Avondspits, eens, vooral radio 2 en 3 en de Wereldrijd door. Ze zouden door de rechter grote boetes moeten worden opgelegd. Nog even naar Peter Vasterman. Peter, uh, jij bent ja. er nog. Um, ja. Jij gaat concreet wat nu doen? Ga je richting de N.V.J. met een pleidooi om. om een uh, soort uh, ja zuivering van het mediagedrag te bewerkstelligen? Nou ja, ik hoop dat dit pleidooi door hun uh, gehoord is uh, vanavond natuurlijk. Uh, ik heb geen concreet plan om dat uh, als uh, voorstel in te gaan dienen daar. Ik, ik verbaas me wel even over de reactie van, uh, van Chris Klop net. Die zei van ja, we hoeven geen onderzoek te doen want uh, het is onnodig. Want we weten al wat eruit komt. Hè. We weten al dat, het, uh, dat de media niet opruiend waren. Mm. Uh, ja, dat is natuurlijk een beetje een vooringenomen stelling. Ja. Ik denk ook dat zo'n onderzoek juist de mogelijkheid biedt om uh, dingen in perspectief te zetten. En uh, een genuanceerd beeld te schetsen van wat iedereen... Mm gedaan heeft. Hè. Het ja, zou voor de media ook veel beter zijn dat ze met feiten kunnen laten zien wat Snapsies gedaan hebben. Zeker. Allemaal. Peter Vasteman, zeer bedankt nog voor het laatste woord. Hij is media-hype-specialist. Excuses luisteraars als de kwaliteit van deze uitzending in het gehoor wat minder was. Uh, dat kan komen door het weer. Ik weet het niet, het lag, het lag, uh, het lag iets aan wat wij niet weten. Straks gaat op deze zender kunststof verder met daarin beeldend kunstenaar Arie Schippers. Morgenochtend is WNL weer te zien met uh, Vandaag de Dag. Daarin Angela Groothuis over haar kinderboek Paula en Chilola. En Paul Jansen praat over wie de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer moet worden. Morgenochtend dus vanaf 7 uur Vandaag de Dag op Nederland 1 met Merel en morgenavond is er weer een nieuwe Avondspits. Natuurlijk om half zeven tot zeven uur op Radio 1. Wij wensen u een hopelijk rustige en fijne avond. En heel graag tot morgenavond bij Avondspits. Dan kom je tot twee dingen: Two things. ik heb eigenlijk maar twee dingen: twee dingen.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 Kijk op de Dit is Radio 1.